6 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker... voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Minister Schippers wil daarmee het aantal mensen... dat overlijdt aan deze ziekte halveren. Door vroege opsporing is de ziekte vaak beter behandelbaar. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker... wordt vanaf 2013 stapsgewijs ingevoerd. Het luchtruim boven het noorden van Duitsland is vanochtend gesloten vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. Er mag in elk geval niet worden gevlogen van en naar Bremen en Hamburg. In de loop van de dag zou zo'n vliegverbod ook kunnen worden afgekondigd voor Berlijn. De aswolk is in de loop van de nacht ook Nederland binnengetrokken, maar hier is nog geen vliegverbod ingesteld. De Franse minister van Financiën Lagarde gaat zich vandaag officieel kandidaat stellen voor de hoogste baan bij het Internationaal Monetair Fonds. Dat melden diverse internationale media. Christine Lagarde geeft aan het eind van de ochtend een persconferentie. Haar kandidatuur zou worden gesteund door alle EU-landen. IMF-topman Stroos kaan stapte vorige week op. Hij wordt verdacht van verkrachting. In de VS zijn opnieuw mensen om het leven gekomen door tornado's. De stad Oklahoma en enkele voorsteden werden tijdens het spitsuur getroffen. Vier mensen kwamen om. In de stad Kansas werden twee mensen in hun busje gedood toen een boom door de voorruit werd geblazen. Het dodental in Joplin is inmiddels gestegen tot 122. Deze stad werd zondag zwaar getroffen door een tornado. In de hoofdstad van Jemen is zwaar gevochten tussen strijders van de grootste stam van het land en troepen van president Saleh. Daarbij zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. De stammen hielden zich tot voor kort afzijdig van de protesten tegen het regime, maar nu steunen ze de demonstranten. Zondag weigerde Saleh opnieuw een akkoord te tekenen waarin onder meer zijn aftreden is geregeld. Het weer, vanmiddag veel zon, maar lokaal ook wat stapelwolken. Het wordt 18 graden aan de kust en 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 25 mei, goedemorgen. Ochtends om 4 uur wordt het al een beetje licht. Het was ook heel helder vanochtend. Ik zag nog geen as. Hmm, nou, die asrook komt er wel aan, hoor. In Noord-Duitsland zijn de luchthavens van Bremen en Hamburg dicht. We houden het in de gaten via de luchtverkeersleiding en Eurocontrol. En Evert van Zwol van de Vereniging van Verkeersvliegers is te gast na half acht. Vanaf 2013 zal er worden gescreend op darmkanker. Dat vertelt minister Schippers van Volksgezondheid straks in onze uitzending. Het preventief controleren bevolkingsonderzoek zou 2.500 sterfgevallen kunnen voorkomen. Over een dergelijke controle praten we door met markt, en leverarts Chris Mulder. Minister Verhagen van Economische Zaken wil niet dat telecombedrijven geld gaan vragen. Extra geld voor internetdiensten. Over de gevolgen daarvan spreken we internetdeskundige Tim Paulus van onderzoeksbureau Telecom Paper. En we verwachten meer internetnieuws vandaag van de internet G8. Die voorafgaand aan de echte G8 in Frankrijk wordt gehouden. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de bezuiniging op de sociale werkvoorziening. Joris van der Kerkhoff is vanochtend op de sociale werkplaats. En het is weer tekenseizoen en die vervelende beestjes veroorzaken steeds vaker de ziekte van Lyme. De nieuwe vleugels op de Formule 1-auto's maken de tunnel in Monaco... tot een levensgevaarlijk obstakel en de Grand Prix van Monaco komt eraan. We hebben het ook nog over Emma, de koningin. Van haar zijn bijzondere foto's opgedoken. Hoort u meer over in dit Radio 1-journaal tot half tien u. Kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Israël is bereid tot concessies in het vredesproces met de Palestijnen. Dat zei premier Netanyahu in een Amerikaans congres. Ik wil een pijnlijke compromissen maken om dit historische waarschijnlijk te werken. Meerkense president Obama zei deze week dat de grenzen die zijn vastgesteld in 1967... uitgangspunt moeten zijn voor een vredesregeling. Netanjahu ziet daar niets in, omdat Israël dan onverdedigbaar zou worden. De be zal anders zijn dan that die op juni 4, 1967. Israël zal niet terugkomen to the indefensible boundaries of 1967. Verder riep Netanyahu de Palestijnse president Abbas op om de banden met Hamas te verbreken en het bestaan van Israël te accepteren. I stood before my people and I told you it wasn't easy for me. I stood before my people and I said I will accept a Palestinian state. It's time for President Abbas to stand before his people and say I will accept een Palestijnen hebben afwijzend gereageerd op de woorden van Netanyahu. De woordvoerder van de Palestijnse onderhandelaars... zegt dat Netanyahu kiest voor een alleenheerschappij en niet voor vrede. Hij kiest voor het verleden in plaats van voor de toekomst. Mr. Netanyahu has chosen dictation and not negotiations. Mr. Netanyahu has chosen settlements and not peace. Mr. Netanyahu has chosen the past and not the future. Mr. Netanyahu has chosen public relations and not the realities. De Israëlische premier krijgt niet alleen kritiek van Palestijnse zijde, ook eigen partijgenoten reageren afkeurend. Zoals Danny Danon, partijgenoot van de premier. Hij vindt dat Netanyahu niet zomaar het standpunt van president Obama over kan nemen. Wij blijven waar we zitten, zegt hij. We support you, but you cannot implement the vision of Obama. We will not allow it. And what we saw today, that the Prime Minister accepted the vision of President Obama with only one change, major change, that he said that Jerusalem would be united. We welcome this, but we tell Prime Minister Netanyahu, also the people in Judea and Samaria who are here today will stay where they are. Er komt een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker, heeft minister Schippers van Volksgezondheid besloten. komende jaren krijgt iedereen tussen de 55 en 75 jaar een uitnodiging om getest te worden. Minister Schippers volgt daarmee het advies van deskundigen op. Er is een advies uitgebracht door de deskundigen en die hebben gesteld dat we bijna 2500 mensenlevens kunnen redden als we dat bevolkingsonderzoek invoeren. Nu overlijden jaarlijks bijna 5000 mensen aan darmkanker. Door het vroegtijdig te signaleren is de ziekte vaak beter te behandelen. Het voordeel is dat je er snel bij bent. Als mensen last krijgen en ze gaan dan naar de arts... en die constateert darmkanker, dan is het vaak al in een vergevorderd stadium. Terwijl bij die darmkankerscreening we heel snel erbij kunnen zijn. Nieuw bevolkingsonderzoek wordt vanaf 2013 stapsgewijs ingevoerd. Eerder is volgens de minister niet haalbaar. Nou, het betekent dat iedere twee jaar alle mensen tussen de 55 en 75 jaar... worden opgeroepen voor deze darmkankerscreening. Nou, dan moet je specialisten hebben mensen die dat kunnen uitvoeren. Dat is dus een hele operatie. Darmkanker is bij mannen na prostaat- en longkanker... en bij vrouwen na borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt darmkanker. Vliegen van en naar Noord-Duitsland is momenteel niet mogelijk... vanwege de aswolk van die IJslandse vulkaan. De Duitse luchtverkeersleiding heeft gisteravond het vliegverkeer stilgelegd. Zo'n verbod op vliegen gaat mogelijk later vandaag ook gelden... voor de luchthaven van Berlijn, zegt de luchtverkeersleiding in Duitsland. We hebben heute Abend beschlossen, uh, dass der Flughafen Bremen ab 5 Uhr morgens niet meer aan- en afvliegbaar is. Der Flughafen Hamburg ebenfalls ab 6 Uhr. Wie es mit Berlin aussieht, wissen wir im Moment noch nicht. Da könnte es sein, dass in im Laufe des Vormittags auch zu Einschränkungen kommt. Hannover liegt im Moment genau an der Grenze. Im Moment liegt er außerhalb des gebied. Dat könnte sich aber im Laufe der Nacht ändern. Of het Nederlandse luchtruim ook dicht moet, dat is nog onduidelijk. Speciaal vliegtuig heeft gisteravond het Nederlandse luchtruim gecontroleerd op Asdeeltjes uit die IJslandse vulkaan. De resultaten van het meetvliegtuig kan dan worden bepaald... of het vliegverkeer moet worden aangepast, zegt staatssecretaris Atsma. Ja, vliegtuig van ons laboratorium. En eh, die kan dus meten wat er in het luchtruim eh, aanwezig is aan asdeeltjes. Ja, vorig jaar lag het Europese vliegverkeer natuurlijk door de aswolk... van een andere IJslandse vulkaan dagenlang plat. Atsma verwacht niet dat het dit jaar zover zal komen. Naar aanleiding van die ervaring is dus gekeken of je ook maatwerk zou kunnen leveren. En op basis van uh, uh, die gegevens uh, kan het dus nu heel goed mogelijk zijn dat je niet een luchtruim hoeft te sluiten... maar dat je dus ja, deelmaatregelen treft. En dat betekent dus dat je het luchtverkeer voor een groot deel gewoon door kunt laten gaan. Op dit moment komen er op Schiphol geen vluchten aan vanuit Noorwegen, Zweden, Engeland en Schotland... Moet u vliegen? Blijft dan luisteren. Over een klein half uur bellen we met Eurocontrol... de organisatie die het luchtruim in de gaten houdt... over de laatste stand van zaken. ABN AMRO en de Rabobank zijn voor 45 miljoen euro opgelicht... door internetcriminelen, meldt Nieuwsuur. Via een gat in hun online beleggingssysteem... kochten de criminelen opties via internet om ze direct door te verkopen... legt een woordvoerder van de politie uit. Dat werd uh, uh, snel overgeboekt uh, naar verschillende landen... verschillende bankinstellingen... Uh, verschillende bedrijven. En bij verschillende landen moet u denken aan België, Luxemburg, Hongarije, Duitsland, Nederland. Dat ging soms nog weer verder naar andere bankrekeningen. Dus uh, in feite een heel netwerk van, uh, van bankrekeningen waar het op terecht kwam. De banken benadrukken dat de truc met de opties nu niet meer werkt. En inmiddels is bijna al het geld teruggehaald. Ongeveer 1 miljoen euro is nog spoorloos. De politie heeft zes hoofdverdachten opgepakt en beslag gelegd op hun bezittingen. We hebben heel veel uh, goederen en bezit aangetroffen. En dan heb ik het over uh, tientallen auto's, uh, vrachtauto's. Uh, we hebben beslag gelegd op woningen, uh, op onroerend goed. We hebben zelfs een jacuzzi in beslag genomen. Uh, we hebben scooters in beslag genomen. Alle mogelijke luxe goederen uh, die uh, gekocht waren, aangeschaft waren van dit uh, geld. In december werden ook al dertien verdachten in deze zaak aangehouden... maar toen leek het te gaan om een fraudebedrag van 5,6 miljoen euro... bij alleen ABN AMRO. Hogeschool in Holland en studentenorganisaties zijn het eens geworden... over een compensatieregeling voor gedupeerde studenten. 86 die een waardeloos diploma hebben... kunnen op kosten van in Holland aan een individueel herstelproject meedoen. Staatssecretaris Zelstra is daar tevreden over. Maar het belangrijkste is dat die studenten straks bij een werkgever kunnen zeggen... mijn diploma is volwaardig, is onomstreden. Dat is wat hier nu is afgesproken en daar ben ik zeer ingenomen mee. Studenten die voor de oplossing kiezen krijgen een nieuw getuigschrift... waarmee hun diploma alsnog aan de kwaliteitseisen van het hbo voldoet. Als blijkt dat meer hbo-opleidingen slecht presteren... nou dan kunnen ze niet klakkeloos die in-Holland oplossing overnemen, zegt Zelstra. Ja, elke uh, instelling zal zijn eigen afspraken moeten maken met, uh, met studenten die, uh, die eventueel getroffen zijn. Uh, uh, en dan hebben ze in ieder geval een, een goed model, zoals dat nu bij in Holland is, uh, is vormgegeven. Namelijk een aanvullend onderwijsaanbod om zeker te stellen dat de getroffen studenten echt een diploma hebben van, van, van goede kwaliteit. Uh, en dat moet ook omdat we daarmee uh, zorgen dat de twijfel rond diploma's wordt weggenomen. Studenten en werkgevers hebben nog steeds twijfels... over het niveau van opleidingen, bleek gisteravond de nieuwsuur. Ook in het Tweede Kamerdebat gisteravond bleek dat politici bang zijn... dat veel hbo-bestuurders de problemen binnen hun opleidingen onderschatten. De staatssecretaris is zich daarvan bewust. Dat kunnen we alleen maar wegnemen door uh, zeker te stellen... dat in het, ons onderwijsstelsel geen diploma's worden afgegeven... van onvoldoende kwaliteit. Daarom heb ik ook een heel fors pakket aan maatregelen uh, afgekondigd... omdat ik echt zeker wil stellen, richting ouders, richting studenten, richting werkgevers, dat als een diploma wordt afgegeven, dat je daar trots op kunt zijn, omdat je zoon of dochter, uh, of als student, je over een, een, een echte kwalitatief hoge lat bent heengesprongen. Tweede Kamer steunt de maatregelen die Zijlstra al eerder aankondigde om het niveau van het hbo te verbeteren. Zo komt er een landelijke kennistoets en moeten alle docenten binnen het hbo voortaan minimaal een mastergraad hebben. Telecombedrijven mogen geen extra geld aan consumenten vragen... voor het gebruik van bepaalde internetapplicaties, apps, op hun telefoon. Dat vindt minister Verhagen. Ook mogen telecombedrijven deze diensten niet blokkeren, zegt hij. Het gaat er niet om uh, dat je de providers... Uh, dat je die het onmogelijk maakt om op een verantwoorde wijze... Ook, ook geld te krijgen voor extra diensten die ze moeten verlenen. Maar als het zover gaat dat uh, je een bepaalde applicatie niet mag gebruiken of kunst gebruiken, dan gaat het te ver. Dus op dat punt zullen we de wet aanpassen. Het gaat bijvoorbeeld om applicaties waarmee mensen gratis kunnen chatten... zoals WhatsApp, of bellen zoals Skype. Telecombedrijven mogen van de Kamer wel meer geld vragen... als mobiele bellers met een hogere snelheid willen internetten. De Amerikaanse autoconcern Chrysler... heeft het grootste deel van de staatssteun terugbetaald... zegt de directeur van Chrysler. We hebben onze our promise. We hebben deze confirmation confirmatie at 10.13 a.m. De Chrysler Group repaid with interest every penny that had been loaned less than two years ago. Het kost de moeite. Twee jaar geleden kreeg Chrysler 10,5 miljard dollar aan staatssteun om een faillissement te voorkomen. De terugbetaling van Chrysler maakt de weg vrij voor Fiat om de meerderheid van de Chrysler aandelen over te nemen. Dan de beurzen, die schommelden gisteren in New York rond de nulstand. Maar eindigden toch weer in het rood. De beleggers zijn nog altijd bezorgd over de crisis in de eurozone. De standen, een verlies van 0,2% voor de Dow Jones en 0,5% voor de Nasdaq. Dan nog even naar Azië. In Japan wordt alweer een paar uur gehandeld. Daar staat de Nikkei-index op een verlies van een half procent. Tot over dit nieuwsoverzicht, u kunt het nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl, slash Radio 1, daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 14 minuten over zes is het. Het programma van North Sea Jazz voor deze zomer leek helemaal rond. Tot er nog eens drie optredens van Prince werden ingelast. En opeens ook Trentje Oosterhuis van de partij zal zijn. Zij gaat optreden met het Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Het is een wereldberoemd orkest uit Los Angeles... waarmee Treintje Oosterhuis haar laatste album Sundays in New York opnam. <middels> No surprise, the beauty that you see before you look into. Thank you. Treintje Oosterhuis met uh, Everything Has Changed van uh, Sundays in New York. Het concert van Treintje met het hele orkest van het Clayton Hamilton Jazz Orchestra... op North Sea Jazz is op uh, 8 juli. Ik weet niet of er nog kaartjes zijn. Sociale werkplaats dan. Die wordt om zeep geholpen... zeggen de Partij van de Arbeid, de SP en GroenLinks. En dat komt door de miljoenen bezuinigingen van het kabinet. Maar volgens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken... is die bewering onzin. Peter Blok inventariseert alvast de voors en de tegens. De SP vindt het helemaal niets. De bezuinigingsplannen van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken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 is het asociaal? Het is super asociaal. Uh, het is echt ongekend. Uh, ik heb het wel eens eerder laffe en uh, domme bezuinigingen uh, genoemd. Laf, omdat het echt nou ja, de mensen raakt die juist zo graag en zo hard werken en mee willen komen, maar dat niet altijd kunnen door omstandigheden. Dom, omdat uh, dit op korte termijn misschien wel heel veel besparing oplevert van achter je bureau, maar de maatschappelijke kosten, de maatschappelijke gevolgen zullen uh, ontzettend hoog zijn en het betekent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 Asociaal. Ja, wij vinden dat echt asociaal. Want dat betekent dat de gemeente zo direct uh, ja, deze mensen uh, geen werk meer kunnen bieden. Uh, dat er geen nieuwe instroom meer kan zijn. Er ligt ook een voorstel om de waajongers, dat zijn mensen, jonge mensen met een handicap, onder de bijstandsregeling te brengen. Waardoor ze een uitkering verliezen uh, en afhankelijk worden van hun ouders. Deze mensen willen aan het werk. Het kabinet stelt niets voor uh, om het bedrijfsleven uh, aan te spreken om deze mensen aan het werk te brengen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 We gaan meteen door naar Joris van de Kerkhof, want die is in Den bos en gaat op zoek naar de gevolgen van die voorgenomen bezuinigingen op de sociale werkplaats. Waar ben jij precies, Joris? Bij Harry van Horen. Harry is 54, werkt in een groenvoorziening... en uh, is vakbondsconsulent. Bij hem in huis een oproep, wetwerken naar vermogen... bezuinigingen, SW, WSW, CAO-overleg vastgelopen. Het gaat in dit geval over de sociale werkplaats. Vandaag om half elf hebben ze van de FVV een ledenvergadering in Den Haag... en da daarna protesteren bij de Tweede Kamer. Nou, dan komt u die mensen tegen die u net hoorde. Als u zo de staatssecretaris hoort, uh, meneer van Horen, uh, wat denkt u dan... De man die ontbreekt een uh, beetje in natuurlijk. Om te claimen dat uh, wij zomaar uh, allemaal in het vrije bedrijf terecht gaan. Kunnen. Want dat zou je niet kunnen? Nee, en er is ook uh, steeds minder plek. Op het moment op de arbeidsmarkt. Dus, uh, a ah, wij hebben dus allemaal al een uh, rugzakje, zoals ze dat netjes noemen. Uh, een rugzakje, dat betekent dus een handicap. En... Ja, simpel. De werkgever heeft op een maand de pick of the choice. En hij kan kiezen wie hij wil. En waarom zou hij een gehandicapte pakken als er tien wachtende voor zijn? Ja, u hebt lang bij Heineken gewerkt. Daar zou u nooit meer terug kunnen. Nee, uh, Heineken is hier als groot, was grootste werkgever in een bos. Met 1400 uh, werknemers is het opdagen. Er werken er nou amper 400. <laughs> dus uh, tel uit je winst. En die 400 die gaan nou ook weer een nieuwe re reorganisatie in. Nou, dus denkt u dat er ooit nog plaats komt voor een SWR. Vandaag in de Tweede Kamer wordt er over u uh, gesproken. Ja. Uh, de staatssecretaris zegt dat het, uh, de bezuinigingen die nu aangekondigd worden... u persoonlijk niet, uh, niet aan zullen gaan. Bent u het daar met hem eens? Nee, dat ben ik niet met hem eens. Want op een moment uh, ondervinden wij het al aan, aan, de, uh, ja, het is aan de lijve... Uh, onze CAO is uh, onderhandelingen zijn vastgelopen op het, uh, me, met het uh, principeakkoord... wat de VNG gesloten heeft uh, met het kabinet... Om, uh, in, om in de toekomst de wet werken naar vermogen uit te voeren... en ja. die bezuinigingen die er op mijn moment liggen. Nou, die wet werken naar vermogen, daar gaan we het uh, straks over hebben. Ook over uh, hoe zeer u kunt werken naar, uh, naar uw vermogen. Wat voor werk u doet mm -hmm. en uh, wat u vandaag niet gaat doen. Want wat u wel gaat doen, dat weten we. U gaat naar Den Haag protesteren. Ja. Wij horen daar later deze ochtend meer over... van uh, Joris van de Kerkhof en zijn gast en gasten later. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Voor het eerst in acht jaar hebben drie Nederlandse tennissers... de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Na Thomas Gorel en Robin Hazen overleefde ook Arantza Rus... de eerste ronde. Ze versloeg de Nieuw-Zeelandse qualifier Marina Erdakovic...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 nou, ik hoop er in ieder geval een wedstrijd van kunnen maken. Rus komt vandaag nog niet in actie hoor, in de tweede ronde. Thomas Schorel wel. Hij speelt laat op de dag tegen de als 14e geplaatste Zwitser Stanislav Wawrinka. Voetballer Joris Matthijsen overweegt... om na de zomer terug te keren naar de Nederlandse competitie. Staat nog een jaar onder contract bij de Duitse Hamburger ASV... maar na een teleurstellend seizoen twijfelt Matthijsen... of hij dat contract wel uit wil dienen. Nou ja, dat, dat is een vraag uh, waar we nu uh, over bezig zijn. Ik... Uh... Ja, ik ga mijn toekomst ook plannen en uh, de komende weken zal uh, vast het antwoord komen. Ik ben er voor mezelf nog niet uit of ik nog een paar jaar in het buitenland wil spelen of wel terug naar Nederland kom. Nou, vanuit zou Ajax geïnteresseerd zijn om Matthijs over te nemen van de Hamburger SV. PSV hengelt naar de diensten van een andere international, Stijn Schaars van AZ. De middenvelder heeft wel oren naar een overgang naar Eindhoven. De mogelijkheid dat hij vertrekt bij AZ lijkt in ieder geval groot.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 Rabobank Wielerploeg betreurt het dat Sebastiaan Langeveld naar dit seizoen vertrekt. Langeveld is een van de beste renners van Nederland en hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Ploegleider Erik Dekker had hem graag behouden voor de Raboploeg. Ja, nee, die, die onderhandelingen waren er. Waren er en ik heb met, met Sebastiaan daar diverse keren over gehad. Op zich niet over de bedragen, maar wel over het gevoel wat hij moest doen. En, en dat hij twijfelde, dat hij het moeilijk vond. En. Uh, uh, wat wij zeiden is, nou goed, ik, ik ben natuurlijk absoluut niet objectief. Ik heb dat wel zo goed als ik kwad als het ging proberen te doen. En we hebben het erop. Ik voelde ook wel dat het 50-50 uh, ja, was. Fotofinis, zeg maar, net zoals de omlopend nieuwsblad met een miniem verschil. Hebben wij misschien nu met een miniem verschil verloren? En, en gaat Sebastian voor een andere ploeg rijden? Dat is jammer, uh, maar goed, ja, het is niet anders. En uh, iedereen mag kiezen wat hij wil, natuurlijk. Ja, de kans is groot dat Langeveld nu gaat rijden voor de Britse Skyploeg. Nog even naar uh, ander nieuws. Alberto Contador heeft zijn voorsprong in het klassement van de Giro verder vergroot. Hij was uh, de sterkste in de individuele klimtijdrit over bijna 13 kilometer. Steven Kruiswijk was uh, opnieuw de beste Nederlander met de 14e tijd. Dan gaan we nog even naar Indonesië, want er is een opmerkelijke uitspraak gedaan... door de Indonesische rechtbank. De rechter kende namelijk de zoon van oud-president Soharto een schadevergoeding toe... omdat een tijdschrift over zijn criminele verleden publiceerde. Nou, We praten met correspondent Michel Maas. Eh, Michel, leg eens uit, wat stond er in dat tijdschrift dan? Nou, er stond eigenlijk uh, niks wat niet waar was. Er stond een verhaal over zakelijke belangen van Tommy Soharto, zo heet hij. En in een voetnoot hadden ze erbij gezet dat hij een, een veroordeeld moordenaar was. En dat is inderdaad waar. In 2002 heeft Tommy een uh, huurmoordenaar ingehuurd om uh, een rechter om zeep te helpen. Die rechter die had hem veroordeeld wegens corruptie en dat vond hij maar niks. Die rechter is doodgeschoten en Tommy werd veroordeeld tot 15 jaar... En uh, ja, uh, nu wordt dit, uh, bij een verhaal over zijn uh, grote zakelijke belangen op Bali, wordt het vermeld. En dat vond Tommy maar een uh, aantasting van zijn goede naam. Hij stapte naar de rechter en die rechter die gaf hem gelijk. En die gaf hem zelfs een schadevergoeding van een miljoen euro. Hmm, dat is opmerkelijk, want als hij dan toch veroordeeld is voor moord en dus ja, een moordenaar is, hoe kan de rechtbank hem dan gelijk geven? Ja, volgens de rechter, die gaf hem helemaal gelijk bij uh, zijn verweer... dat deze opmerking niks te maken had met het verhaal. En dat het uh, bovendien schadelijk was voor zijn goede naam... als nationaal en internationaal zakenman. En daar houdt het nog niet bij op, want Tommy wil bovendien de politiek in. Hij wil uh, presidentskandidaat worden. En daar past dit uh, ongemakkelijke verleden ook niet zo goed bij. Dus uh, hij, hij is heel blij met deze uitspraak. En deze uitspraak heeft ook... Uh, de Indonesische media een beetje bang gemaakt. En het zal, uh, ze zullen wel uh, goed nadenken voordat ze opnieuw melden... dat hij wegens moord is veroordeeld. Nou, heel Indonesië op zijn kop vanwege dit schandaal. Een, een beetje wel, ja. Iedereen is verbijsterd dat zoiets mogelijk is. Maar tegelijkertijd uh, verbaast het ook weer niemand. Want uh, het bewijst alleen maar weer hoe machtig die suharto clan eigenlijk is... En het uh, bevestigt ook het gevoel dat de justitie in Indonesië nog altijd te koop is. En dat zijn twee zaken die allebei niet nieuw zijn. En daardoor is het, uh, ja, uh, het, het is uh, een schok. Het is belachelijk. Het is raar. Iedereen kijkt ervan op, maar tegelijk uh, toch ook weer niet. Correspondent Michel Maas vanuit Indonesië. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Er komt vanaf 2013 een landelijk bevolkingsonderzoek... naar darmkanker voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Minister Schippers wil daarmee het aantal mensen dat overlijdt... aan deze ziekte halveren. Het luchtruim boven het noorden van Duitsland is vanochtend gesloten... vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. Het mag in ieder geval niet worden gevlogen van en naar Bremen en Hamburg. In Nederland is nog geen vliegverbod ingesteld.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 En in de Verenigde Staten zijn opnieuw mensen om het leven gekomen door tornado's. In de stad Oklahoma en enkele voorsteden werden tijdens het spitsuur getroffen door tornado's. Vier mensen kwamen om. In de staat Kansas werden twee mensen in hun busje gedood toen er een boom door de voorruit werd geblazen. Het dodental in Joplin is gestegen tot 122. Die stad werd zondags zwaar getroffen door een tornado. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er is op de meeste plekken weinig bewolking en de temperatuur ligt tussen 11 graden aan zee en 5 graden in het binnenland. Vanochtend warmt de zon de lucht snel op en het wordt vandaag 18 graden op de wadden tot 21 graden in het zuiden en oosten. Er waait een zwakke zuidenwind, maar aan de kust gaat de wind in de middag van zee waaien. Komende nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en het koelt af naar 11 graden. Het blijft in de nacht nog droog. Morgen is er veel bewolking en er komen buien voor. In het oosten van het land mogelijk ook met onweer. De temperatuur ligt morgen tussen 17 graden in het westen en ruim 20 in het oosten. De wind draait overdag van zuid naar zuidwest en neemt toe naar matig bovenland en krachtig aan zee. Vrijdag is het buiig en fris met maximaal 16 graden. In het weekend loopt de temperatuur weer iets op. Aan Verkeersinformatie, er staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoeterwouder-Rijndijk 6 kilometer. A7, Hoorn richting Zaandam bij de afrit weide 3. En op de A27, Breda richting Utrecht, bij Lexmond ook 3 kilometer. Drie minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal een spannende ochtend voor de meeste Europese luchtvaartmaatschappijen. Want op dit moment drijft de aswolk van de IJslandse vulkaan Krimsvetten. Vooral eh, boven het noordelijk deel van Europa. Fred Kunneman is van Eurocontrol. Dat is de organisatie die luchtruim in de gaten houdt. Hij is aan de telefoon. Meneer Kunneman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden het al in het noorden van Duitsland. Bremen, Hamburg, misschien later Berlijn. Hannover ligt ook al op de grens. Hebben ze last van die aswolk? Wat gaat er nog meer dicht? Of blijft het daar voorlopig bij? Nou, in grote lijnen ziet het er wat ons betreft... Uh, voor Goed uit. De aswolk is geïsoleerd. Het is een hoge concentratie as vrij laag bij de grond. Die drijft op dit moment boven Noord-Duitsland. Gaat vandaag ook nog even door, zou wel eens in de buurt van Berlijn en Polen kunnen komen. En het hogere luchtruim is op dit moment helemaal schoon. Dus het Europese luchtverkeer start eigenlijk normaal op. Het zijn alleen inderdaad de luchthavens in Noord-Duitsland die op dit moment gesloten zijn. Het was de verwachting dat het ook in Noord-Holland te merken zou zijn. Maar dat is niet het geval dus? Er zit inderdaad ook een hoge asconcentratie boven de Noordzee. Maar voor het verkeer van Schiphol bijvoorbeeld moet dat niet al te veel problemen opleveren. Wat we dan ook zien is dat er maar enkele vluchten richting Scandinavië... en inderdaad Noord-Duitsland gecanceld zijn. Want hoe werkt dat dan? Die vliegtuigen kunnen snel genoeg hoogte winnen? Ja hoor, Schiphol is inderdaad vrij en een vliegtuig kan binnen een minuut of tien eigenlijk al in het hogere luchtruim zijn. Dat wil zeggen zo boven de 6,5 kilometer. En die wolk is dusdanig klein dat daar gerust overheen gevlogen kan worden. Bremen, Hamburg, Berlijn. Polen, zegt u al, dan drijft het naar het oosten weg. Ja. Is het gevaar weken? Ja, het is een geïsoleerd balletje wat we voorbij zien drijven. En als we dan naar de Europese kaarten kijken... dan is het wel zo dat de vulkaan nog voldoende as blijft produceren. Maar dat drijft heel erg noordelijk voorbij... Dus het ziet er naar nou uit uh, dat we de komende 24 tot 36 uur geen foutje aan de lucht hebben. Nou, meneer Kunneman, <gacht> dat is toch goed nieuws. <gacht> geen foutjes aan de lucht. Voor in ieder geval Schiphol. Fred Kunneman van Eurocontrol, dank u wel. Graag gedaan. Zo is dat. De aandeelhouders van TNT dan. beslissen vanmiddag over de splitsing van hun bedrijf. Post gaat verder als PostNL en de pakketvervoerders als TNT Express. Vijf vragen over het postbedrijf en de koeriersdienst. Waarom wordt TNT opgesplitst? Daar zijn twee versies over. Het officiële verhaal van TNT-zijde gaat als volgt. Het postgedeelte van TNT doet het minder goed dan TNT Express... dat de wereldwijde pakketvervoer verzorgt. Er worden steeds minder brieven en documenten per post verstuurd. Banken en consumenten stappen over op het digitaal versturen van documenten. De internetverkopen nemen fors toe en geven juist TNT Express een hoop werk. De pakketjes dus. Het zou voor express financieel beter zijn zelfstandig verder te gaan. Het andere verhaal zou zijn dat eind 2009 het juist een paar groot aandeelhouders van TNT zijn die bij de top van TNT zouden aandringen op splitsing. Midden vorig jaar maakt TNT bekend te gaan splitsen. Voor topman Peter Bakker zit de klus er dan op. Hij verlaat deze week, als de twee bedrijven zelfstandig zijn, TNT. Wat verandert er voor de medewerkers van TNT als de splitsing doorgaat? TNT-postbezorgers en postbodes gaan meer pakketten bezorgen. Dat is de groeimarkt volgens PostNL, het nieuwe zelfstandige postbedrijf. De komende jaren worden 17 nieuwe distributiecentra gebouwd... waar vandaan de bestellingen rondgebracht worden. Voor de postbezorgers verandert er verder weinig. Vakbonden en het huidige bestuur van TNT-post hebben eerder een reorganisatie afgesproken... die de komende jaren wordt doorgevoerd en waarbij duizenden banen zullen verdwijnen. Wat verandert er voor ons consumenten? Niet veel. De huisstijl van het huidige TNT blijft oranje. De postbussen blijven staan, de postzegels blijven hetzelfde. Alleen zal er op de brieven van TNT in het vervolg Post NL staan. Gaan de aandeelhouders instemmen met de splitsing? Zoals het er nu naar uitziet wel. Ze hebben er eigenlijk ook zelf om gevraagd... omdat die twee losse delen van TNT meer waard zouden zijn... en nog meer waard kunnen worden dan wanneer ze bij elkaar zouden blijven. Toch was er de afgelopen weken gedoe rondom de splitsing. Waar ging dat dan over? Een paar grote aandeelhouders waren ontevreden over de manier waarop TNT Express in een nieuwe vorm met extra aandeelconstructies zou worden beschermd. En dat maakte het overnemen van Express door een ander bedrijf of het verkopen lastiger. En dus de prijs die ervoor betaald zou moeten worden lager. En aandeelhouders houden daar niet van. De verwachting is dat daar op de aandeelhoudersvergadering... vanmiddag nog wel over gesproken gaat worden... maar dat de aandeelhouders verder wel hun goedkeuring geven aan de splitsing. TNT Express krijgt dan donderdag, morgen dus, op de Amsterdamse beurs... een eigen aandelennotering naast de notering van PostNL. Bijna tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio in journaal. Voorafgaand aan de G8 is er ook een soort G8, maar dan over internet. Bij uitnodiging van de Franse president Sarkozy... komen kopstukken van grote internetbedrijven als Facebook en Google naar Parijs. Slaggever Jeroen Schutteijzer vraagt aan twee Nederlandse internetondernemers... naar het nut van zo'n bijeenkomst. Als eerste ging hij naar Raymond Spanjaar. Ik ben op bezoek bij een van de succesvolste internetondernemers van Nederland. Oprichter van Hives. Een van de drie. En nou is er in Parijs... Een G8 voor het eerst over internet. En Nederland wordt weer vergeten. We zijn er niet bij. Ja, het zal eens anders zijn. Hè? Heeft zo'n conferentie zin? Ja, ik denk dat het, dat het heel goed is. Want je ziet het wel, op een bepaalde manier zijn er toch twee werelden. Aan de ene kant heb je de, de wereldleiders die het, uh, die het toch bepalen. Maar aan de andere kant zie je dat een, een website als Facebook... heeft meer dan een half miljard uh, actieve leden. En dat is eigenlijk meer dan uh, de bevolking van welk westerland dan ook. Dat gaat ook gepaard met een, een groeiende invloed. En ik denk dat het heel goed is dat die twee werelden elkaar, elkaar ontmoeten. Wat is nou het belangrijkste internetonderwerp dat dus geregeld zou moeten worden? Nou, ik denk dat het uh, los van het onderwerp zelf dat heel belangrijk is... dat in ieder geval de wetgeving en uh, toezicht op elkaar wordt, uh, wordt afgestemd. Want het internet is natuurlijk niet, uh, niet gebonden aan landsgrenzen. En het is aan de ene kant ondoenlijk voor internationale sites om in elke site dat ze opereren om uh, het product aan te passen aan de lokale wetgeving. En aan de andere kant is het ook wel oneerlijk voor lokale concurrenten als die te maken hebben met de andere wetgeving dan een, uh, een internationale site. Is er behoefte aan wereldwijde afspraken? Ja, als er afspraken zijn moeten die in ieder geval wereldwijd gemaakt worden, ja. Waarover? Nou, het lastige vind ik bij uh, concrete afspraken zelf... dat het vaker bedoeld is voor de, de schimmige sites... dan de sites die het toch al redelijk goed doen... zoals Google en Facebook en ook Hives. Omdat die eigenlijk elke dag bezig zijn... ook met, uh, met een betrouwbaar merk te bouwen. Ja, dat soort sites denken wel twee keer erover na... voordat ze uh, iets doen wat niet door de beugel kan... op het gebied van, uh, van privacy en dergelijke. En wat zijn schimmige sites... Nou, er zijn natuurlijk altijd sites op internet... die, die niet zo goed omgaan met persoonsgegevens. Dus of voornaam, achternaam, of 06-nummer, of iemand mailadres En ik denk dat het daar heel, veel, heel goed voor is... dat daar uh, regelgeving voor is, hoe je daarmee om moet gaan. Matthijs van Abbe. Wij proberen eigenlijk uh, mensen te helpen met het delen van hun avonturen. Iemand maakt een foto, iemand wil dat delen op Twitter. En vervolgens uh, kunnen ze daarvoor mobile picture gebruiken... om dat uh, voor ze te organiseren. En u zet het op internet? Wij zetten het op het internet. En nou is er in Parijs een hele belangrijke bijeenkomst. Waarom zou die Sarkozy dat doen? U zei net van het heeft met Big Brother te maken. Ja, het is natuurlijk wel interessant om te kijken wat er... Uh via al die dataverbindingen aan informatie heen en weer gaat tussen uh, mensen. Zijn politici bang voor internet? Ik denk het wel, ja. ja als je kijkt wat er, wat er is gebeurd in, uh, in Egypte natuurlijk... waarbij uh, de politici gewoon internet dichtzetten en het niet meer toegankelijk maken voor burgers... om uh, met elkaar te communiceren via internet. Dan, uh... Wat willen die regeringsleiders in Parijs nou? Ik denk dat ze afspraken willen maken over, over data. Je kan dus een uh, e-mailtje een e versturen... Uh, vanuit Amsterdam naar uh, Spanje. Maar het zou heel goed kunnen dat die data door Frankrijk loopt. En mag Frankrijk dan kijken wat er in dat uh, e-mailtje staat of niet? Of dat dan bedreigend is voor de, voor de staatsveiligheid? Uh, daar zullen ze zich op beroepen. Hè. Heeft zo'n conferentie zin? Kijk, ik vrees dat die uh, conferentie voornamelijk gaat over macht... en over inzicht in data. Maar het zou veel interessanter zijn als ze uh, het echt zouden gebruiken om te kijken, wat kunnen we nou met elkaar? Hoe kunnen we nou uh, sociaal netwerken gebruiken om het makkelijker te maken voor overheden... om communiceren met, uh, met, met, met burgers, bijvoorbeeld? Of moet er juist zo min mogelijk geregeld worden? Nou, ik denk wel dat er zo min mogelijk uh, georganiseerd moet worden. Kijk, internet is niks anders dan een middel voor communicatie. Dus voor een uh, data heen en weer sturen. Uh, ja, wat moet je daarvoor regelen? De TNT-post mag niet jouw brief uh, bekijken. Maar waarom zou dan een overheid wel uh, jouw brief mogen bekijken... of uh, uh, die je over het internet verstuurt? Martijs van Abbe hoorde u van MobiPicture... als laatste in deze bijdrage van Jeroen Schutteijzer... over die internet-top dus voorafgaand aan de G8. En straks hoe een droom van het Haags Gemeentemuseum werkelijkheid wordt. Eerst maar eens eventjes naar de ANWB. Met wie heb ik het genoegen? Goedemorgen Lara, met Jolanda. Ah Jolanda, goedemorgen. Um, ik heb veel mist gehad vanochtend. Is dat nog steeds het geval? Nou ja, niet verkeersbelemmerend, laat ik het zo stellen. Dus dan moet het minder dan 200 meter zijn... en ook echt uh, over de snelweg uh, liggen. Wel links en rechts zag ik ook de weilanden... Wat, wat van die lage mist hangen, wat flarden. Mm -hmm. uh, voor het verkeer valt het uh, gelukkig nog mee. Het is dus ook niet zo'n lange lijst, 20 kilometer. Wat langere files staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... Bij Zoete Woude rijndijk 4 kilometer. Op de A7 hoorn richting Zaandam. Bij de Elfwetweide Warmer 3. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij Knopende Waterberg ook 3 kilometer. Verwacht je verder een normale ochtendspitsje? Ja, langen? gewone woensdagochtend betekent rond half 9 ongeveer 115 kilometer. Oké, okay, tot later. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan naar de sociale werkplaats, daar is vanochtend Joris van der Kerkhoof. Want de Tweede Kamer debatteert over de heftige bezuinigingsplannen van het kabinet voor de sociale werksvoorziening. En dus betekent dat Joris dat iedereen zijn hart vasthoudt? Ja, Harry van Horen bijvoorbeeld, 54. Hij werkt al een jaar of twintig bij de sociale werkplaatsen in Den Bosch. Er gaat vandaag naar Den Haag om mee, mee actie te voeren. Was net aan het uitleggen wat er hier onder een, een zwart doek zit. Dat is een van zijn hobby's. Tropische vissen zitten daar, maar er zit een doek overheen nu omdat uh, uh, ja, een beetje dag- en nachtlicht uh, gesuggereerd moet worden. En in de tropen is het twaalf uur donker en twaalf uur licht. Ja. Maar kunt u het wel combineren met het werk dan? Want, uh... Ja, lichtschakelaar loopt automatisch. Ah, okay. oh, daar zit dan ook echt gewoon een, een, een lampje in. En, en ook een lampje. Het is niet dat de zon van de buitenkant uh, nee, erin komt, een daglichtlamp. U werkte bij Heineken hier in Den Bosch. Tot een jaar of 25 geleden geconstateerd werd dat u te ziek was om daar te werken. Wat voor ziekte hebt u? Nou, ik heb epilepsie. En ik heb toevallen, dus uh, ik, uh, ik, vo ik voelde ze niet aankomen. Dus ja, dat, is niet, dat was een bepaald risico, uh, bracht dat mee. En u viel daar ergens in? Nou, ik uh, nee, ben thuis uh, ben ik onderuit gegaan ik kreeg een keer stuipen op de afval en uh, later nog een keer uh, ben, ben met de motor onder, onderuit gegaan nog een keer en uh, ja dat was niet zo prettig nee dat kan ik me voorstellen naar nou een hele hoop gedoe uiteindelijk afgekeurd ja, ik toen mocht ik, uh, ik mocht geen onregelmatige dienst meer werken. Mijn specialisten zijn maar alles wat jij onregelt aan je lichaam... daar krijg ik mijn medicijnen niet rechtgetrokken. Zo nee. simpel is het. Nee, dat is helder. Heel veel medicijnen hebt u over die regelmaat. Nou, dat zit in ieder geval bij die vissen. Er zit, zit een hoop regelmaat in de baan die u nu hebt. zit ook een hoop regelmaat. Werk bij de, bij de groenvoorziening via de sociale werkplaats. Maar hoe ging dat nou ruim twintig jaar geleden? U had, was afgekeurd, had dus geen werk, wilde weer gaan werken. En toen werd u verteld van... Misschien moet u eens gaan kijken bij de sociale werkplaats. Wat was toen uw eerste gedachte? Ik heb geen verstandelijke handicap. Ik denk, ik ben niet gek. Wat moet ik toch aan doen? Toen ja. nou, vertelde ze me aan de gemeente. Ja, god, wij nemen mensen aan via de sociale werkviesing... ook met andere handicaps. dan Nou, eens kijken. verder gewaagd en een keer op Veurrand zegt, want dat is niks voor mij. Ja, nou, u, u, u zei in, in, in goed bos, ik ben toch niet gek. Ja. Maar, en dan bent u ook daar niet geworden. Het is wel prettig werk. Ja, op zich. Ik heb er altijd prettig gewerkt. Ja, op de laatste tijd wordt de werkdruk wel opgevoerd. De markt wel. Regels veranderen, strikter. Ja, en op zich dat er meer bedrijfsmatig gewerkt wordt, is niet erg. Alleen sommige mensen zijn uitgevallen... omdat ze ook niet tegen die bedrijfsmatige druk kennen. Ja, dus eigenlijk is dat een enorme tegenstelling. Dat is iets dat is een wat. een contradictie in thermos. Ja. Dat is in ieder geval iets wat de laatste jaren al gebeurd is. Dat de productie veel hoger eh, moet. En dat is in tegenstelling met het werk wat je daar doet. Ja, ja. Voor, en ik, het is, ik, ik kan wel tegen een, een dosis stress. Maar er zijn een hoop mensen die het niet tegen kennen. Ja. En die zijn daar ook voor afgekeurd. En daar wordt een hoop stress neergelegd. Er niet kan, nou. Ik weet niet of je een vandaag hebt gezien, maar Panther, nou uh, in Amsterdam. Waar toch stress neergelegd wordt uh, bij een SW-bedrijf. Uh, ja, dat wil je niet weten. De, de mensen zaten te janken op televisie van uh, wat ze dan meemaken alle dagen. En als u dat ziet bij de collega's in Amsterdam op sociale werkplaats, denkt hij van nou dan heb ik het hier in Den Bos nog redelijk goed? Nou ja, dan, ik zie wel dat het hier in Den Bos op uh, sommige afdelingen ook uh, die kant daar uh, begint uit te gaan. Dan word ik van zeg van nou. Uh, Wij hebben gisteren ook een overlegvergadering met de directeur gehad. En we hebben gezegd: van nou, goh, kijk, er nu die afdeling van die aflevering naar Pantar. En die kant moeten we echt niet op. Wel. Daarom, mede daarom, maar ook voor de bezuinigingen van honderden miljoenen die er uh, nu nog aan zitten te komen, gaat u vandaag naar de, naar de Tweede Kamer. Eerst vergaderen met uh, de rest van de vakbond, en daarna demonstreren op het plein, denk ik. hè? Ja, het plein voor de Tweede Kamer. En uh, dan zullen we eens even. Uh, ja, we hebben punt. dat zien we straks aan, hoe dat dan. Hoe, hoe, ja. wat, wat u daarvan verwacht... en wie u daar allemaal tegenkomt op deze actiedag van de sociale werkplaatsen. Nou, wij horen later meer deze ochtend van Joris. Piet Mondriaan en Alexander Kalder samen in het gemeentemuseum in Den Haag. Daarom die volgend jaar werkelijkheid wordt... dankzij een donatie van bijna een half miljoen euro van de Turing Foundation. Dat is de stichting die is voortgekomen uit de beursgang van routeplanner TomTom... Tom. Het Amsterdam Stedelijk Museum maakt de burgemeester van der Laan... gisteravond de gift aan het gemeentemuseum bekend. De winnaar is Alexander Kolder en Piet Mondriaan. Ambitie, lef en dromen. Dat zien ze graag bij de stichting achter de Turingprijs, Benno Tempel. Het gemeentemuseum in Den Haag had zo'n droom. Ja, en het is ongelooflijk dat het gelukt is... Want... Dat werk van die Calder, die Amerikaanse kunstenaar... die eigenlijk het heeft gedaan wat onmogelijk is. Hij heeft de zwaartekracht getart dat uh, dat nu naar Nederland kan komen. Na misschien wel meer dan 40 jaar. Uh, dat werk is heel kwetsbaar. Dat we dat nu dankzij de Turing toekenning kunnen doen, dat is ongelooflijk. Daar ben ik zo blij mee. Er komt beweging door zo'n mecenas in gure tijden voor de kunst en ook voor musea. Ja, en dat is uh, uh, heel erg nodig. En uh, ik ben daar heel dankbaar voor dat ze dat doen. Uh, maar het zou ook de politiek aan denken moeten zetten. Had u het niet kunnen doen zonder die Turing-prijs? Nee, was onmogelijk. Half miljoen was het verschil? Ja, was onmogelijk geweest. Hadden we het niet kunnen doen. Zo simpel is het. Nog naar geld moeten zoeken dus, eventueel, na, na vanavond? Ik denk dat het ons niet gelukt was dan. Gewoon geen kalder naar Den Haag? Einde oefening. Geen kalder naar Nederland. Einde oefening was het geweest, ja. Milo Halbesma, directeur van de Turing Foundation. Is dit, indachtig de grondvesters, Tom Tom, toch niet een heel veelzeggend signaal richting Den Haag? Nou, indachtig. Uh... Tom Tom. We zijn natuurlijk voortgekomen uit de gelden van TomTom, Tom, maar we zijn geen stichting voor TomTom, Tom, voor alle duidelijkheid. De Turing Foundation is echt een mooi voorbeeld van privémecenaat. Ja. En ik denk dat er vanavond geen mooier voorbeeld is gegeven wat privémecenaat mogelijk kan maken. namelijk tentoonstellingen die anders aan Nederland voorbij zouden gaan, nu toch naar Nederland komen. Ja. Ik denk dat het heel hard nodig is, uh, zeker gezien uh, de bezuinigingen die nu aan de gang zijn. Anderzijds uh, denk ik dat het ook wel goed is soms om dingen een beetje op te schudden, wakker te schudden. En er zijn ook vele mogelijkheden, gelukkig tot privé privémeesenaat. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat wij heel veel mooie plannen binnenkrijgen van musea. Maar dat we op zich nog best meer mooie plannen zouden kunnen gebruiken. Dus er zijn nog best wel wat mogelijkheden. Zegt u in het museum dat de vorige prijs heeft gekregen, de eerste Turingprijs, voor een komende tentoonstelling Mike Kelly, ja. die er nog niet is... Nee. om de bekende redenen van voortdurend uitstel van de opening van het Nieuwe Stedelijk. Ja. Nee, dat... Is dat een zorg? Nou, het, ik vind het echt horen bij de aard van de Turing-toekenning. Uh, het is een prijs voor het beste tentoonstellingsplan, voor een droom, voor een concept. Dat betekent dat een plan kan veranderen, dat nog niet alles zeker is... Nou, bij Mike Kelly wisten we natuurlijk heel goed dat de heropening onzeker was. Maar we wisten wel eh, dat de Mike Kelly een ongelooflijk goede kunstenaar is... die nog veel te weinig in Nederland is getoond. En hebben we daarom toch gezegd van dit vinden wij het allerbeste tentoonstellingsplan. Het geld staat nog steeds keurig op onze bankrekening eh, gereserveerd voor dit project. En het moment dat stedelijk eh, Mike Kelly programmeert als dé her heropeningstentoonstelling en dat het ook de unieke opening is van de Mike Kelly-tentoonstelling... maken wij het geld heel graag over. En hebben jullie weer een feestje in het stedelijk? Nou, dat zou ik heel fijn vinden. Ik hou enorm van dit museum. Dus ik kan niet wachten, ook als bezoeker, tot dit weer open gaat. Hopelijk hetzelfde jaar als de tentoonstelling van Calder in Den Haag. Nou, dan heeft het Turing Foundation echt een topjaar. Turing Foundation en het, uh, Stedelijk, het gemeentemuseum... in deze bijdrage van Jeroen Wielaert. Acht minuten voor zeven is het. Aan de Lange Voorhout in Den Haag... staat een paleis dat vroeger het winterverblijf van koningin Emma was. Tegenwoordig is het een Escher-museum. Maar Emma is vanaf vandaag weer heel even terug. Als redster van Oranje. Dat is een foto-expositie. We hebben contact met de initiatiefneemster van deze tentoonstelling... mevrouw Mickey Piller. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom noemt u Emma de redster van Oranje omdat het slecht met het koningshuis en uh, de Nederlandse bevolking ging in de 19e eeuw. Toen trouwde koning Willem II uh, met zijn 40 jaar jongere kleine prinses uit Bad Adelsberg. met Emma van Waldeck piermond en helaas na negen jaar uh, overleed hij en werd zederig een test met een kleine dochter Wilhelmina mm -hmm. die toen tien was en die vrouw die had een Natuurlijk gevoel voor public relations. Ze, was, ze dacht aan één ding, namelijk de monarchie moet overleven. Um, en dat doen we op een manier zodat de toekomstige vorstin dat kleine meisje in de belangstelling komt. Dus ze reisde met Wilhelmina het land door... En daar werden foto's van gemaakt. Nou, okay. Dat is de invalshoek die ik nodig heb. Ze deden ook een heleboel andere belangrijke dingen voor de regering. En in conflicten met uh, de regering koos ze altijd voor de monarchie. En want dat beeld wat u nu schetst, dat zien we terug op die foto's? Zo is, het, zo is het. Ik heb een aantal echt prachtige foto's van Wilhelmina en Emma. Klein meisje, moeder. Of niet in het zwarte moeder. Meisje in het bon. Ook heel schattig um, uh, in Leeuwarden op bezoek op zo'n soort... Nou, een staatsbezoek zou je bijna zeggen in een hoofdstad. Maar wat nog leuker is, we hebben een oproep in de kranten gedaan voor eh, persoonlijke foto's. Daar zijn een heleboel van die aanzichtkaarten gekomen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een foto van een vrouw die stralend opkijkt naar Emma. Omdat ze net een kind heeft gekregen en dan ook nog een koningin moeder op bezoek krijgt. Die stond in de krant, dat was mevrouw Hogendoren. In, uh, 18, uh, in 19, sorry, 1929 mm -hmm. en um, die krantenfoto is naar de familie gegaan en de schoondochter van die kraamvrouw heeft ons die foto weer gestuurd. Oh, prachtig. Ja, we hebben hem hier. Het is, het is, een, ja. het is een mooie foto inderdaad. Ja, we zien is, de koningin van achter, hè? Zo is, het, ja. zo is het. En dat kleine bosje bloemetjes daar. Ja, <laughs> ja en de glimlach van die vrouw die zegt veel inderdaad. Ja, ja daarom. Ja, en het zegt ook veel over, over Emma, hè? want het, ze komt ook op al die foto's, mevrouw het echt over als wel de vriendelijke oma. Ja, ja, ja, en dat was dus niet alleen oma, want vroeger was ze dus heel jong, hè, toen ze haar eerste, toen ze met, met haar regent, regentessenschap begon, was ze heel jong. En ja. toen was ze ook vriendelijk, ze heeft altijd iets, ja, heel aan aan aan, aan, aan liefs gehad, en dat, eh, hoewel ze dus, en daar komt op ze weer. Een hele krachtige persoonlijkheid is ja. geweest. Wanneer zijn die foto's te zien? En tot wanneer? Vanaf vandaag tot waarschijnlijk einde jaar. Goed, dan gaan we zeker kijken. Hartelijk dank, okay. Mickey Piller. Dag. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Burgemeesters vogelvrij kopt het AD. Steeds meer burgemeesters volgen een agressiecursus om te leren omgaan met agressie en bedreigingen. In de afgelopen periode hebben tientallen burgemeesters die training gevolgd. Volgens het genootschap van burgemeesters is dat helaas nodig. Burgemeesters leren tijdens zo'n cursus om te gaan met escalerende situaties. Onlangs kreeg de burgemeester van Urk het nog aan de stok met plaatselijke jongeren die zijn woning bekogelden en brandstichten. Volgens het AD tast de gemeente diep in de buidel om de woningen van burgemeesters en soms ook wethouders te beveiligen. Nieuw fonds stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor cultuur, Op de Volkskrant. Het nieuwe cultuurfonds Amodo stelt dat geld beschikbaar voor de kunstensector. Nieuwe stichting gaat tot de grotere cultuurfondsen behoren. Achter Amodo staat de stichting Optas, die een vermogen heeft van ruim een miljard euro. Dat vermogen is afkomstig van de verkoop van het havenpensioenfonds aan verzekeraar Egon. Havenwerkers voerden actie. Ze vonden dat het geld bij hun pensioen hoorde. Optas kocht de ruzie af voor 500 miljoen euro. En de winst gaat dus nu naar de cultuursector. Maleisië heeft alle import van halalvlees uit Nederland stopgezet, staat in de Volkskrant. Er kwamen misstanden aan het licht toen de inspectie van Nederlandse slachthuizen door een Maleisische delegatie werd bezocht. Maleisische halalautoriteit, Jakim, wil niet vooruitlopen op het inspectierapport dat in juni openbaar wordt. Wel heeft een directielid per mail aan de Volkskrant laten weten, geen enkele certificeerder die zijn verantwoordelijkheid als moslim serieus neemt, zou dat vlees als halal accepteren. En een spectaculaire schenking aan het Museum Volkenkunde in Leiden... dat staat in Trouw. Oud-conservator Rijksnijverheid van het Rijksmuseum in Amsterdam... Eh, laat niet alleen zijn kunstverzameling na aan het museum... maar ook zijn huis, zijn hele inboedel en zijn bankrekening. Mm, dat is de droom van elk museum, zegt de directeur van het Museum Volkenkunde... Steven Engelsman. De teller staat nu op 3,5 miljoen euro. Dankzij het legaat van Liefkes presteert het Leids Museum... Met ruim 30% inkomsten dit jaar en in 2012. Royaal boven de normen die staatssecretaris Zelstra stelt. Uh, Snap je het nog? We hebben het goed gedaan. Nou. En, en in de Telegraaf tot slot aandacht voor het uh, grootst aangekondigde Royal Beach Concert in Scheveningen. Dat is namelijk van de baan. De organisator maakte gisteravond laat bekend dat de optredens van Elton John, Brian Adams en Golden Earring op 4 juni niet doorgaan. Daarvoor in de plaats wil de organisatie eind augustus een concert geven op het Malieveld... Het afzeggen van het concert heeft volgens de organisatie... vooral praktische en operationele redenen. Hm. Nou, tot zover het krantenoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur hoort u minister Schippers. Die kondigt een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker aan. In het Radio 1 journaal. Zo dadelijk meer.